Een andere datum die uh, volledig onbekend schijnt te zijn. Had ik al eerder naar zitten zoeken: een uh, verslag van het opstomen van het Iraakse leger in het uh, Koerdische bevrijde gebied in wat Irak heet. Ook van Wikipedia, daar staat alleen wat. Uh, ja, er is een opstand en uh, werd vrij neergeslagen. Tienduizenden doden, miljoenen vluchtelingen. Ja, misschien kan ik nog even de geschiedenis van de laatste 70 jaar samenvatten. Dus in 1940 probeerde Duitsland het nog een keer. De wereld veroveren, voor het begin met Europa. Gooit door Europa, morgen die ganze wereld. Niet waar. Ja, dat is in het begin aardig te lukken. En uh, bijna iedere Duitser was wild enthousiast. De vuurregering open waren door de massamassas. Ja, zoals bekend, uh, lukte het toch niet helemaal. Door, uh, diverse blunders, ja, dat ook anders kunnen aflopen. gelijk in Moskou worden doorgestoten, bijvoorbeeld... ...in plaats van naar Stalingrad en Leningrad... ...maar goed, dat uh, werd dus een fiasco... ...weer een soortje miljoenen doden aan de Duitse kant... En toen hadden de Duitsers er ook genoeg van en uh, dat was uh, de laatste en grootst mogelijke uh, militaire organisatie in Europa. Dus uh, iedereen in West- en Zuid-Europa had toen we wel genoeg van het uh, landje pik. Iedereen is een beetje aan de beurt geweest met uh, pogingen daartoe. En Rusland die vertrouwde het nog niet en bleef een tijd uh, bufferzone handhaven, uh, het Oostblok bezet houden. Maar ergens in het eind van de jaren tachtig besloten de Russen dat het zo beter was om dat op te geven. Ze vertrouwden de Duitsers, het waren dikke vrienden geworden ondertussen. Dus uh, mochten uh, Oost-Duitsland en Polen en Hongarije en Roemenië. Uh, Tsjechoslowakije, een uh, eigen gang gaan. En overal werden de communisten eruit gegooid. en uh, Toen ook in de Sovjet-Unie. Rijk. Het opgesplitst in de ja, niet helemaal in de meest logische delen. was het ook alweer de, de communistische hardliners, waaronder trouwens een let. de minister van Binnenlandse Zaken, Boris Pugo, waar geen ene led ooit van gehoord heeft. Die zat op een centrale positie voor de veiligheidsdienst en de politie. Veiligheids en geheime dienst moet ik zeggen. En die werd in waarheid gelaten dat, uh, dat ze de macht konden behouden het en pleegden een staatsgreep. Probeerden dat tenminste. Het was het afgelopen met uh, het oude Russische Rijk. Dus de uh, president van Rusland, die uh, toen al in functie was, Yeltsin. Slaat een akkoord met uh, andere presidenten van uh, Wit-Rusland en Oekraïne en Kazachstan om de zaak te verdelen. Ja, het uh, probleem was, uh, wat later weer voor problemen zorgde. In uh, het noorden van Kazachstan, uh, had je voornamelijk Russen, evenals in het oosten van Oekraïne. En uh, ja, Het is ook een mechanisme dat uh, degenen die onder een bezetting vandaan komen, dat die dezelfde neiging hebben. de West-Oekraïners die kunnen zich maar voorstellen dat een heel stuk van uh, hun land zomaar bij Rusland zou gaan horen. Wat natuurlijk wel wat het beste was geweest, als je een referendum haalt. Zou daar een meerderheid voor geweest zijn in die gebieden? En nu zitten ze in Oekraïne weer met een een Russisch gezinde president. De andere twee uit West-Oekraïne. Het allebei niet te En trouwens ook niks konden doen vanwege die verdeeldheid. En in Kazachstan heeft de regering besloten om een hoofdstad te bouwen in dat meerder Russische noorden, ergens op de steppen waar helemaal niks was hoorde die stad ook alweer Aksana of zoiets met de uh, kwijt terwijl ze een mooie hoofdstad hadden in uh, Alma-Ata of Almaty. In ieder geval, het was um, toch ergens in de goede richting. Dat tekende zich af al in 1989, uh, in ieder geval dat uh, het Oostblok uh, loskwam. Dus uh, psychologisch, uh, geostrategisch, lange termijn zicht... Zag het er naar uit dat de landje pikende roze werd teruggerold tot naar Turkije en China. Ja, ik heb het al eerder verteld, maar ik uh, vertel het nog een keer, want uh, uh, nieuwe gezichtspunten hebben de neiging om uh, weg te zakken. Zit er zit nergens anders over. Uh, vrede in Europa en zelfs in Turkije. Dat zag uh, Amerika niet zitten, die uh, wil graag nummer 1 blijven, wilde in ieder geval. Dus wat besloten ze? Dat is een uh, trouwe vazal Saddam Hussein. Dictator van Irak. De indruk zou geven dat hij Kuwait... Kuwait. Kon inpikken. Zoek op, uh, Internet Even naar de Amerikaanse ambassadrice, Dat is vrouwelijk voor ambassadeur in Irak, deze periode. April... Whatever happened to April Glasby This is April Glasby Die he krijg opdracht om dan indruk te geven. Ja, die zat al een tijdje te zeuren over Kuwait, dat hij nog moest betalen en dat ze olie van hem pikten van Irak. Dat ze vlak met de grens zaten te boren uit een Iraaks olieveld volgens Saddam. Die ambassadrice die kreeg opdracht. ...om Saddam uh, de indruk te geven dat hij zijn gang kon gaan. We don't have an opinion. We hebben geen mening over uw ges ges geschil met Kuwait. Maar het moet natuurlijk wel vreedzaam opgelost worden... Dus daar ging hij, Saddam. krieg tegen Kuwait. dat was niet al te moeilijk. Is maar al zegt vreedzaam oplossen. Esmeralda, dus uh, hij pikte Kuwait in en uh, gingen ze lekker plunderen. die arabië was bang dat ze zouden doorstoten. Dat had misschien nog een stukje gekund, maar dat was Saddam helemaal niet van plan. En wat was dan de bedoeling van deze actie van de Amerikanen? Zo noem ik dat. Ja, dat dus uh, de Saoedische uh, flink zouden schrikken, dat de Arabieren verdeeld zouden raken. Dat de Amerikanen dan weer een militaire uh, organisatie ter uh, plekke op poten zouden zetten en zouden leiden om Saddam uh, er weer uit te gooien. Maar in de eerste plaats, als uh, het Irakse leger eruit gegooid zou zijn. Dat de Koerden in opstand zouden komen, dat die hun eigen gebied zouden bevrijden. Daartoe waren ook bombardementen in Irak op bruggen en wegen en spoorlijnen. Dat het leger niet direct naar het noorden zou kunnen. En dat dan dat Koerische beveiligde gebied aan de wolven overgelaten zou worden. De verjaardag daarvan is bijna twintig jaar geleden, reken maar niet op documentaires op tv. De verjaardag van de inval in Kuwait, dat was uh, vorige maand, meen ik. Niet zo over gehoord. Ja goed, uh, dus Amerikaanse terreur by proxy, dat in het Engels. Door uh, ja, hoe moet ik dat noemen? Uh, verlengstuk Saddam. Daar zocht ik dus vandaag nog even weer een oogtuigenverslag van, maar weer niet te vinden. Ja, het effect daarvan is, van deze terreur, was dat... Als de Europeanen niks zouden doen, dat die verdeeld zouden raken door medeplichtigheid aan het moorden. Trouwens, ook de Amerikanen zouden verdeeld raken. Dat ja, valt niet zo op. Viel niet zo op, tenminste. En het zou dus weer normaler worden. Terwijl het hier opeens stuk donker wordt. Om uh, landje in te pikken. Ja, zei uh, president Bush, senior. Het, uh, het is een burgeroorlog die al een tijden aan de gang is. De territoriale integriteit van Irak. ...moet behouden blijven. Ik heb al eens Turken daarna gevraagd... ...of ze uh, daarvan vanaf heeten. Die zijn het ook allemaal vergeten. Ik weet je nog wel van 88... ...dat... Uh, dat er uh, gifgas uh, gebruikt werd in een uh, Koerdisch uh, stadje. Waarbij 5000 vielen. Dus dat het voor de Turken ook weer normaler werd. Om hun eigen stuk uh, Koerdistan uh, te bezetten. Dat het voor de Chinezen ook weer normaler en de Europeanen er ook niks meer over konden zeggen, eigenlijk. Om uh, Tibet te koloniseren en uh, Oost-Turkestan, terwijl uh, Xinjiang, Oeigoeristan. Alleen, ja, dat lees je in de krant. Na de golfoorlog werd een safe haven ingesteld in het noorden, een no-fly zone, het vliegverbod boven Noord-Irak, boven de 47e breedtegraad, geloof ik. dus is ten noorden van Kirkuk en uh, ja, Kirkuk ging er dus om, om die olie daar. Dat Saddam die had uh, teruggepikt, betekende dat hij kon blijven zitten. Want hij had bijna zijn koffers al gepakt. Die safe haven, die kwam er ook pas toen uh, al die vluchtelingen over de Turkse grens kwamen. Dus ja, iets te veel uh, negatieve beelden. Ik kan me ook geen verslag op de tv herinneren van de eerste helikopter die uh, het Koerische beveiligde gebied binnenkwam. ja, inderdaad. Dus, uh, rollback. Land grabbing neuroses and divide the Europeans. Iets verder uh, terugrollen. ging de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten in Belgrado op bezoek. Toen nog hoofdstad van Joegoslavië. Om te zeggen dat uh, ja, Joegoslavië toch beter één kon blijven. Waarna daar het geschieten losbarstte. Bosniakken die wilden toen ook weer heel Bosnië hebben. Of alleen de illusie hebben dat, dat heel Bosnië bij elkaar bleef. Dus een referendum over de onafhankelijkheid van Bosnië. ja Waar dan weer een meerderheid uitkwam. Ja, waarom de Serviërs in Bosnië niet gewoon zich toen afscheiden van, en bij Servië aansloten. Snap ik dan ook weer niet. Aatvangingen ze schieten. En, uh, tja. Toen in 95 was het Kroatische leger zover opgebouwd door de Amerikanen dat ze de meerderheid Servische gebied konden inpikken. Ja, ondertussen uh, waren dus de Europeanen verdeeld geraakt bij gebrek aan initiatief naar buiten, het meest voor de hand liggende initiatief. Wat overigens uh, groot enthousiasme uh, zou hebben veroorzaakt. Dus sindsdien... Interne verdeeldheid, wel eh, officieel de Europese Unie opgericht, of hernoemd. Ja, en dus ook binnenlandse verdeeldheid, allemaal effect, zoals ik het zie. van die Amerikaanse terreur in Irak. Ja, een ander effect is dat het uh, landje pik uh, gaat samen met een uh, gewelddadige ideologie. Al die zogenaamde uh, moslimfundamentalisten willen een groot wereldkalifaat, zogenaamd. Dus die uh, zouden ook uh, de wind uit de zuilen genomen zijn als. Uh, in 91 van de grond was geholpen. En dus zou toen het hele 9.11 punt 2001 niet gebeurd zijn. Dat is 11 september. Kamerleden voorstellen in deze richting gaan doen. Sowieso Europese voorstellen zijn een taboe geworden, denk ik. Dan hoor je zo'n Barro zo. Maak we er weer ruzie. Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur, kan ik zeggen. Ja, als die al horen, bel weg. En dan heb je nog de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy. heb ik helemaal niet gehoord. Ja, en de nationale leiders doen blijkbaar geen Europese voorstellen. Dus uh, hierbij samenvatting van de laatste 70 jaar. Nieuwste geschiedenis. Dus hier heb ik een stukje op internet. Een, een adres dat heet uh, ThirdWorldTraveler.com. Derde wereldreiziger. Schijfstreep Irak. Schijfstreep April. laagstreepje Gillespie. In al die jaren sinds zijn ontmoeting met zijn, heeft Gillespie nooit daarover met de media gesproken. Nooit geschreven. Nooit in een praatshow geweest, een Engelse journalist hebben we nog geprobeerd. Om het spreken te krijgen. En je zei: U wist dat Saddam Kuwait ging binnenvallen, maar u heeft hem niet gewaarschuwd om het niet te doen. Heeft hem niet gezegd dat Amerika Koeweit zou verdedigen of bevrijden. Heeft hem het uh, tegendeel gezegd dat Amerika niet verbonden was met Koeweit. Daarmee, zei een andere journalist, heeft u deze agressie aangemoedigd, deze inval. En hier geeft Klaaspie één antwoord. Ja, uiteraard eh, dacht ik niet, en eh, niemand anders dacht dat, dat Irakis heel Kuwait zouden gaan innemen. Maar eh, alleen maar een stukje waar een eh, olie, eh, Irakse olie uit de grond gepompt werd. Dus dat is het enige wat ze daarna nog gezegd heeft, want hierna was uh, gelijk verder vertrokken. Ja, dus uh, over de laatste 7000 jaar gezien, vind ik dit uh, gebeurtenis, dit derde uh, belangrijke gebeurtenis. Het uh, terugrollen, het weer normaal maken van het landje pik.